Marjad Krol met het NOS Journaal. Voorgegeven aan de oproep van Egypte om alle informatie die ze hebben over de crash van het Russische vliegtuig te delen. Dat zegt de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken, Shoukri. Uit informatie van de Britse veiligheidsdiensten zou blijken dat het Russische vliegtuig vorige week tot ontploffing is gebracht met een bom. Die informatie is nog niet gedeeld, zei de minister tegen The Guardian. Transavia voert vandaag drie vluchten uit om Nederlandse toeristen op te halen uit de Egyptische badplaatsen Sharm el-Sheikh en Marsa Alam. Aan boord is extra beveiligingspersoneel, zodat ook ruimbagage mee terug kan naar Nederland. Ook TUI Nederland stuurt een veiligheidsteam naar Egypte om ruimbagage te controleren. TUI neemt morgen de eerste toeristen mee uit Egypte. In Utrecht hebben een paar honderd mensen meegedaan aan een betoging van Utrecht bekend kleur. Ze wilden laten weten dat vluchtelingen welkom zijn. Uit voorzorg was er veel politie, maar de manifestatie is rustig verlopen. Morgen demonstreert de anti-moslimbeweging Pegida in Utrecht tegen de komst van meer vluchtelingen. De man die was gevlucht na een dodelijk ongeluk in Duizel in Noord-Brabant heeft zich gemeld bij de politie. Het is een 33-jarige man zonder vast adres. Hij is aangehouden. Bij het ongeluk kwam vannacht een 24-jarige man uit Hapert om het leven. Hun twee auto's botsten rond twee uur frontaal op elkaar. De ene man nam de benen en de politie zocht naar hem met een speurhond, maar vond hem niet. Het genootschap Onze Taal heeft Schumel Software uitgeroepen tot het woord van 2015. Het verwijst naar de software waarmee Volkswagen milieuinspecteurs om de tuin wist te leiden. Schumel Software dook waarschijnlijk voor het eerst op in september dit jaar in verschillende media. Andere woorden die op de nominatie stonden voor Woord van het jaar waren beefgebied, Vira-debakel en pakketdrone. Het weer bewolkt, af en toe regent, het is erg zacht, 15 tot 19 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog met soms wat zon en het blijft de graad of 15. Dit was het NOS-journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Dat was die dan, een lekkere plaat van George Michael en Faith en allemaal een hele goede middag. Dit is weer een uh, twee uurtjes uh, entertainer voor jou hier bij CFM vanuit Zandvoort. En uh, ja, natuurlijk wil ik uh, Rob en Albert-Jan bedanken voor de voorgaande uurtjes hier bij CFM. En wij gaan weer de lekkerste muziek draaien tot en met uh, klokjes van zeven uur. En dat doen we met Celine Dion en I'm Alive. De lekkere zomerse plaat, ondanks het gure weer hier nou. Het, uh, ja, het regent uh, niet, niet al te hard, maar ja, het stormt wel een beetje hier in Zandvoort. Dus ik weet niet hoe het bij u zit, maar hier wel in ieder geval. En daarom gaan we de lekkerste muziek draaien en uh, we gaan weer lekker verder... met een gouden oude van Demis Roussos en een Deutje en Young Love uit 1984. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You... CFM. Demis Roesos en Drafi Deutje. 1984, Young Love. En uh, ja, oh heerlijk. We gaan lekker verder met uh, een Nederlandstalige plaat. Nederlandstalige plaat, zo moet ik het zeggen, ja. Henk Dame en uh, ja, ik laat je niet gaan. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat fred het weten via zandvoortradio.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 Ik laat, je gaan. ik laat je gaan. Geweldige plaat Henk Damen. Heerlijke nieuwe plaat van Henk Damen is een laatste nieuwe voor mij. Ja, als ik goed heb wel. Ja, nee, ja, ja. Ik denk het wel. Ik laat je gaan. Was dit? En uh, we gaan uh, lekker verder met een uh, lekkere gouden oude van Shakey Stevens en This All House. Children. This old house once knew white This old house was home of comfort as we focused on life. This old house once rang with laughter. TV Natuurlijk hier bij CFM vanuit Zandvoort. En dat allemaal bij Entertainment for You. Van uh, ja, vijf tot uh, met klokjes van zeven uur. Iedere zaterdag. En wij gaan lekker verder. Met een, uh, ja, een travesieur. Een Nick een Jam. En uh, ja, ja. Je moet gewoon luisteren. Ja. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoortradio gmail.com Hello? hola bebé, ya que contigo no sirve la labia, y te creën muy sabia, pero vas a caer, te lo digo muy bien, yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa'ttenerte, yo lo que quiero Haciendo yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me de tu cuerpo y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginándome el momento, el lugar, Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento. Pero presiento ya eso va a suceder que esta noche te lo se ha vuelto una locura. De eres muy sabia, muy sabia. pero vas a caer te lo digo yo él yeah. yo sé que Nikki Jam in gesprek, Travezura en dat allemaal bij ZFM. Goedemiddag nog, ja. Ja, alweer klokjes van half zes om haast weer. Ja, nog vier minuten zie ik. En uh, ja, we gaan nog een lekkere plaat draaien. En die wordt aangevraagd trouwens, ja, die wordt aangevraagd trouwens door Joke in Canada. Joke, goedemorgen voor daar natuurlijk. Hier is het uh, goedemiddag. Ja, het scheelt een halve dag. En uh, Joke, jij wel een plaatje horen van Hans Steiger En kijk ik je aan, deze zanger uit, uh, uit Haarlem. Ja, ja komt-ie. Toch, geloof ik, ja. Tot niet eens zo lang geleden Was mijn leven leeg. Als jij waardoor dit alles een gouden randje kreeg Dan kijk ik naar jou, ik hoor wat je zegt Mijn hart op hol, want dit is echt Ik hoor bij jou, jij hoort bij mij met mijn leven Kijk ik je aan in het labyrint van je ogen Canada, Hans Tijger, deze Haarlemse zanger, en kijk ik je aan. Hier bij ZFM, en uh, allemaal nog een hele goede middag, schakelt u net in. Mijn naam is Fred Heij, en ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation, Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM, Zandvoort, met Entertainment for You. Ja. is gevallen. En het houdt uh, van het regenen hier, oh, in uh, Zandvoort. Draaien wij de lekkerste muziek uh, voor u. En dat allemaal uh, ja, met entertainment voor uh, u. Mijn naam is Fred. Hij schakelt u net in. Ik ben erbij tot, uh, tot de klokjes van zeven uh, uur. En we gaan verder met Jon. Uh, Sekuda. Jon Sekuda. En if you go... Cicada en If You Go hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, we gaan weer een verzoekplaatje draaien. Die is afkomstig van Monique. Monique, jij wil een plaatje horen voor je kleindochter. Nou, jij wil uh, ja, een plaatje horen van eigenlijk van de serie Frozen. En uh, ik heb uh, wel de Engelse versie van Demi Lovato. En uh, let, mm, let, it go. let it go. Let it go. Let it go. Can't hold it back anymore. Let it go.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 Don't let them see, be the good girl you always had to be Conceal, feel, don't feel, don't let them know Well now they know, let it go dan Demi Lovato en Let It Go van de, de Disney film Frozen. En die werd aangevraagd door Monique voor haar kleindochter. Nou, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En we gaan lekker verder met een plaatje, een plaatje van Mick Herren. Natuurlijk een paar weken geleden was hij bij me in de uitzending natuurlijk met zijn nieuwe single. En ik lach zolang ik leef.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 Het was een dure leef Ja, de man die dus bij Henny Huisman in de, in de SoundMix show zat. In 1992. En uh, dit nummer geschreven door Emil Hartkamp. Gezongen door Mick Hedden. En ik lach zolang ik leef. En ik leef zoals ik lach. De laatste nieuwe dus van Mick Hedden. En uh, ja, we gaan. Uh, wat gaan we doen? Een andere lekkere praat. Lekker, een lekkere praat. Ja, lekkere praat. Lekkere plaat draaien. En die is van, uh, die is van Ian Hunter. En All of the Good Ones Are Taken. I said, girl, I'm living in the middle of this mystery You're the only one that can turn me on And now that you're gone I said, girl, I'm living in the middle of your memory I said, girl, you're still the figure in my favorite. Still might have man met die blonde krullen en die grote zonnebril op. En all of the good once are taken. Hier bij ZFM, 106.9. In de Vrije Eten, 104.5 op de kabel hier in Zandvoort. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan nog een lekker een plaatje draaien. We gaan natuurlijk langzaam naar het nieuws toe van 6 uur. En uh, ja, dat plaatje is van Maggie McNeil. En You Are My Hope. Hier wij we hem, Zandvoort. Allemaal een goede middag nog eventjes. Ja, en uh, wat gaan we doen? Uh, we gaan nog eventjes een plaatje draaien. En uh, ja, vergeet niet, 15 november. Dan komt Sinterklaas aan met de boot. En de pieten verwachten hem rond 12 uur hier op Zandvoort op het strand. Dus de pieten verwachten hem hier om 12 uur zo ongeveer op het strand van Zandvoort. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie.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 En een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine winsten heb, wordt mijn vader altijd vaat. En, er wordt groot, en er wordt hij wordt rood, en hij wordt rooier. Hij valt bijna uit de kaart. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Er staat geen geldboom in mijn tang, ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug, ben Sinterklaas niet? Sinterklaas! Ik ben toch zeker Sinterklaas niet? Sinterklaas! Of Sinterklaas niet Dus 15 november Hier op Zandvoort aan het strand De pieten verwachten hem om 12 uur Dus 15 november, vergeet dat niet Zet hem in de agenda En ja, we gaan nu echt Echt zo de laatste draaien Richting het deals van 6 uur En dat doen we met Michael Bolton En Can I Touch You There